Verkocht is niet bekendgemaakt. Het weer, vooral in het Noordoost, mist of laaghangende bewolking. Verder zon en droog bij 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Zouka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden 4 kilometer. Verderop 5 kilometer bij de afwit Bunschoten. Richting Amsterdam staat tussen Naardenkloop en berg 5 kilometer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen gelder geldermals en Culemborg 4. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch waar Utrecht 3 kilometer op de parallelrijbaan. En op de A4 richting Amsterdam tussen Rijn Rijndijk en Roelvaarsveen 4 kilometer. En verderop 3 kilometer bij Bad verdorp richting Den Haag op de A4, stad tussen Veen en Zoeterwoud-Rijndijk 8 kilometer. Dat komt er een vrachtwagen met een klabband die blokkeert bij Zoeterwoud-Rijndijk 2 rijstoken. A7 is aan Dam richting Hoorn, bij Hoorn 3 kilometer. Daar is de weg dicht tussen afwit aan van Hoorn en Hoorn door een ongeluk met een vrachtwagen. De A7 blijft tot een uurtje of tien dicht. Verkeer bij Amsterdam onderweg naar Leeuwarden kan beter ombreiden via Flevoland. Op de A9 richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend Badhoevedorp 7 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Knopend Watergasmeer en Amsterdam 3, En tussen afwit A en Muiden rij acht kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht, bij Harmelen 3 en verderop 3 kilometer bij Knopend Lunetten. En nog een stuk verderop zaten ze dus Zoetermeer en Draagmaliveld 7 kilometer. A16 richting Rotterdam, bij Rotterdam Centrum 4 kilometer parallel rijbaan. En op de A27 Breda richting Utrecht, bij Lexmont 5 kilometer. Vanuit Almere richting Utrecht op de A27 staat 5 kilometer bij Beeldhoven. En op de A44 richting Den Haag zaten ze dus Voorhoud en naar 7 kilometer.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 We zijn weer terug met het tweede uur Goedemorgen Zandvoort. En wat gaan we behandelen? Goedemorgen. We handelen. goedemorgen. Uh, Gert Tone zit uh, aan tafel en die gaat het hebben over. Uh... Ja, waar houdt de PvdA zich op dit moment mee bezig? Ja, nou, goedemorgen. Uh, oh. <laughs> Daar hebben we nogal wat vragen over. <laughs> <Ja>. <laughs> nou ja, um, uh, allereerst uh, welkom. Ja. Dank je. Ongeveer uh, vaste gast al, uh, al jaren.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 En dan noem maar even huisartsen, notaris en makelaars. Die in een soort situatie ja. zitten. Mijn huisarts zit in een uh, bijgebouw van een woning wat vroeger, waar vroeger de dokter woonde. Uh, daar wonen nu heel andere mensen. Maar mijn huisarts zit nog steeds in dat bijgebouw. Ja. En met de praktijk. Dus, en dat zijn dingen die zijn in feite uh, niet legaal. Omdat wij daar nooit naar gekeken hebben.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 dat is er één ding. Nou, de burgemeester heeft geweigerd aangifte te doen. Die zegt van, ga je integriteitscommissie, laat ik maar bij elkaar komen. Daar zit Simon zelf in. Ja, dat is ook handig.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 Uh, dat, ja, dat, wel uh, in. dat lijkt me wel gezellig. Ja. We, ons ook. Dank u wel. Bye bye.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 het muziekpodium heeft een andere invulling gekregen. Ja, eh, Dat is nu vrijdag, het toch? Het ja, toch? Het museumpodium heet het, toch? Ja, het museumpodium. Ja, we muziek. Nu, ja. Het was eerst op een zaterdagmiddag. Ja. En we hebben het nu besloten om het laatste half jaar op de lit daar. Vrijdagavond. Op de vrijdagavond. De laatste vrijdag van de maand. En dat, we hebben natuurlijk vorige, week, vorige maand vorige Chante zingt. En dan komen vrijdag, 24 oktober. Is nu even niet van Maria Goos. Maar en, is dat gedaan om uh, meer mensen de gelegenheid te geven ja, om te komen? In plaats van zaterdagmiddag? Ja, en dat he heeft ook geholpen ook? Het heeft geholpen. Okay. Chante was, uh, was, ja, het, was goed, uh, goed bezet. Ja, Druk was ja, het. Ja, en, uh, en we hopen ook meer de, de zandvoerders Of uit, ook uit de omgeving meer naar de cultuur. Wat zo'n museumpolen kan brengen. En dan zoek ik toneelstuk uit wat gewoon klein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 en nu de met de afwisselende we exposities... Uh, ja. uh, is het natuurlijk alleen maar... Ja. trekt het natuurlijk. Ja, ja. Voel je... Um, over op de kaart zetten, hè? Ja. Voel je dat er meer Zandvoorters dus naar het museum komen... voor voorstellingen van, van jullie en, en naar de exposities? Eh, ja, ik ja, ja? denk het wel. Ja. En ook als je... Het, moet het, het blijft natuurlijk altijd een... Uh, maar het is een alles dorp, hoor. In de omgeving. Ik blijf zelf als... Nou, ik woon in Heemstede, maar ik ben Haarlemmer. Maar ik voel Zandvoort gewoon als een deel van onze stad. He? We gaan ook naar het strand. We gaan uit. En uh, ja, ik ja. hoort er gewoon bij. Ja. Maar het is net als in Heemstede. Dan is er eens dat grenspaaltje. Het houdt ook mee. Met de, met de blaadjes houdt het ook op. Dan heb je ook. de feiten tot hier en dan stoppen we ermee. Ja, ja, ja. dan, we er dan weet je helemaal niet wat daar gebeurt. Nee. Dat vind ik soms zo zonde. Maar dat ja. heeft natuurlijk ook weer met advertenties. En ja. De, ja, de, de, de zaken die daar werken. En die willen dan adverteren voor hun eigen gebiedje. Ja. Maar elk zou ik het veel beter dat je het opengooit. Dat je denkt: goh, er is meer een Zandvoort. En, en, ook, ja. en ook voor Zandvoort naar Haarlem. Maar merk je ook um, dat de regio komt?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 Mooi? No? En is, dus het ja. dus ja, is een, een, een, een, een, een ja. tragisch stuk waar, uh, uh, waar ook nog over gelachen kan worden. Waarin ja, ook ja, gelachen ja er, wordt er, dus ma er mag ook gewoon ja. gelachen worden. Want het is ook soms, moet je ook over, over de ellende Het is niet allemaal ja. uh, Nee, het is ja, niet kwel. Nee, het is, ja, ja, ja. Enkel, want het is eigenlijk ook als je uh, kanker hebt of begeleid... ...is het natuurlijk niet alleen maar het laatste uh, vlees. Ja, want je, je de, hebt herinneringen. Herinneringen, en, dat haal je op. Ja. En dat ja. maakt het ja. juist zo uh, interessant ja. en zo leuk eigenlijk. Het duurt Een uur.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 Fred, bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Ik wens je heel veel succes aanstaande vrijdag. Ja, en ja. ik hoor al dat je bij de volgende voorstelling weer. Ja, iets komt nee, en het is leuk en ja. dan kom naar het museum. Oké, okay, ja. dankjewel. Het volgende dankjewel, stukje Fred. heb ik uitgezocht omdat het volgende item Classic Concert is met het Sandwich Monaco <laughs> en een musical all-in. Oh, goed.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 Het is de, er zit iemand achter de piano dus het is een heel Beetje breed programma wat we ja, ja. brengen waarin wel degelijk uh, het Zandvoort Mannenkoor, <kuggen> de boventoon uh, voert want het maar, is eigenlijk um... een uitvoering van het mannenkoor natuurlijk mm -hmm.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 het knikt het hoofd van meneer Tromsi. ja, Maar ik moet wel zeggen... 150 kaarten verkocht. Ja, maar er zijn nog wel kaarten voor de mensen die zo komen, hoor. Want u hoeft niet bang te zijn, denk ik, dat we nee moeten verkopen. 150 kaarten is toch al redelijk... Ja, ja, ja. Komt misschien omdat het dorps is? Ja, dat trekt toch. Dat trekt toch. Dat is nou eenmaal zo. Dat, ja, dat...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 Okay. Dus iedereen die uh, nog lid wil worden van het Santos Mannenkoor, die kan gezellig dinsdagavond bij jullie aanschuiven in nou, de Blauwe ze, tram. Laat ze eerst morgen maar eens komen luisteren ja. of laat ze daar de wat deel van uit willen maken. En ze zijn dan zijn ze dinsdag. Zouden ze het dan nog, nog willen, denk je? Jawel, ja, waarschijnlijk wordt het een. Je hebt zomaar ja, kans wel, dat we een ledenstop in moeten voeren. En ja, nou, dat geloof ja, ja, ik wel. Nou ja, aan de kwaliteit van het. Ik zou wel eens willen weten wat je net gehoord hebt. Is dat toch een uh goed stuk? En een goed koor? Ja, wel degelijk. En net wat jij zegt, de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 ja, het is een, is een kwaad, kwaad denken, maar... Nee, nee maar, nee, het, is maar het, is het is wel heel opvallend. opvallend. Ja, het is opvallend. Ik denk dat je ze daar ook op kan aanspreken. Ja, ja, ja. ja. ja. En dan moet je eens met, uh, met misschien de, de Zandvoort-correspondent praten. Ja.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 Dat ja. is prachtig. Ja. En niet, ja. voor, nou, niet voor 800 euro hoor. Nee. Voor zeker ja. niet. Nee. Dus, uh, Je bent zelf penningmeester. Dus jij zit ah, al op uh, Ik uh, zit ja. bovenop de centen. Ja. Dus, uh, maar ja, we ja. moeten wel PR plegen. Dus ja. we ja. hebben nu in maar het bestuur toch? de discussie van... gaan we driehoeksborden uh, plaatsen?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 Ik... Ik wens je heel veel succes. We hebben, we hebben op dit moment een groot probleem in Zandvoort. Allewel, een groot probleem. Groot probleem. We hebben een muziekpaviljoen, een prachtig muziekpaviljoen. Ja, wat in ja. ene niet meer gebruikt kan worden. Op het moment dat uh, uh, uh, het college en andere mensen die daarover gaan. Zouden kunnen besluiten om dat muziekpaviljoen eventueel te verplaatsen naar een andere hebben. plek. You never know. Ik droom graag.